Joeri Stubenitski met het NOS Journaal. Bij een explosie in een flatgebouw in Amsterdam-Noord is iemand zwaar gewond geraakt. De ontploffing was in een woning op de eerste verdieping. Een man in de woning werd met de gevel naar buiten geslingerd... en is zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Vier omstanders raakten licht gewond door rondvliegende glasscherven. De brandweer en de politie waren op het moment van de explosie al aanwezig... omdat er was gebeld over een gaslucht. De oorzaak van de ontploffing in Amsterdam-Noord is nog onduidelijk. In Duitsburg is justitie begonnen met het onderzoek naar wie er aansprakelijk kan worden gesteld voor de doden en gewonden tijdens de Love Parade. Bij het evenement vielen gisteren 19 doden. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers zijn Duitsers en een Nederlandse man van 22 uit Zwolle kwam ook om het leven. De organisatie heeft gezegd dat er nooit meer een Love Parade wordt gehouden.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 Wil EN eens Ik ben Jenny van Petegem, het programma in Zandvoortse Zaken van CFM Radio en ik spreek vandaag met Nancy, Nancy Wessels van het, uh, de Strandcenterspot en dat is nummer 23a op het strand, zij heeft daarnaast ook nog een uh, surfschool en een evenementenbureau, dus dat wordt uh, genieten op het strand. Nancy, kan je vertellen wat jij hier op strand hebt opgezet? Wat ik heb opgezet? Ja, wat is dat hier allemaal? Dit is een heel bedrijf. Het is ja. een strandtent. Of? Nee, het is eigenlijk een combinatie. We hebben dan de beachclub wat facilitair ondersteunend is. Dan hebben we een watersportcentrum. Waar mensen kathemaringles, kitesurfles, golfsurfles kunnen nemen. En dan hebben we nog een eigen evenementenbureau.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 Surf en beachcamp, dus we leren ze ook ja. dingen op het strand en we gaan ook een keer raften, we hebben speurtochten, want de hm. hele dag in het water is voor die kinderen natuurlijk heel vermoeiend. Dus er is van alles omheen. Maar nou, wel ontzettend leuk om te ja. doen. Hoe lang doe je dat al met de kinderen? Dit is het derde jaar, maar het wordt ieder jaar verdubbeld tot ongeveer het aantal kinderen wat deelneemt. En er komen ook heel veel terug. Dus ja, geweldig. Ik denk dat ze we ergens wel iets, uh, iets goeds doen. Ja, ze vinden dat wel ontzettend leuk natuurlijk, hè? Ja. al die leuke dingen. Suavemente, besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, besame, besame, suave.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 Dus er is echt een, een hoop te zien ja, en te duim. doen. Er speelt een band. Paul Heemskerk is ook een uh, zandvoerder. Ja. En zijn zoontje Job, die is 13. Dat is een heel goed kitesurfertje. En die mm. speelt de drums. Dus uh, <laughs> dat zal ook een hoop publiek trekken. Geweldig. Ja, ja, er is van alles te doen. En de bedoeling is... Er zijn tegenwoordig zoveel feesten, housefeesten, dance. Ja. En wij willen het uh, toch wat meer mellower houden. Uh, gericht op natuur, op een stukje sport. Op eerlijkheid, op, uh,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 Hoe dat zand ligt, zeg maar. Ja, je ziet waar uh, de golven ja. omhoog komen en uh, ja. hoe ze breken. Dat is heel erg afhankelijk van de bodem dus, en, en dan van de zwel. Je moet dan, dan ook maar als, als uh, strandtent afwachten waar je aan het strand zit, lijkt me dan wel eens. Ja, <laughs> nou ja, voor ja. ons het zou het lekker vind. zijn als het hier altijd ja. was. Maar nu uh, het is het ja, overal wel goed ja. maar soms zijn ze ergens net iets beter als, uh, als ergens. Oh, geweldig. Ja.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 Ja. Als het kan. Maar dat is, dat is lastig. Maar alle keren dat het kan, dan ga ik. Ja, ja geweldig. En hoe ziet jouw dag eruit? Nou, Ik doe s ochtends uh, zijn we meestal rond een uurtje of half negen, negen hier. Soms, als ik uh, laat ben, stans, ben ik wat later. Maar dan is het paviljoen al hoog. Dus dan ben ik er rond tien uur half elf. Dan ga ik of ik eerst fietsen of, of ik slaap lekker uit.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 Hoe kom je aan je nieuwe instructeurs bijvoorbeeld? Heel veel via sportopleidingen. Dus oh, via de CIO's, ja. via de ja. ALO's, stagiaires. Uh, hmm. Op die manier. Ja, ja, want die vinden het natuurlijk hartstikke leuk om ja. met sporten te werken. Kan je iets meer vertellen over dat Katamara zeilen, wat je net zei? Hoe gaat dat? Nou, we hebben hier dagcursussen. ook.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 Okay, dus dan kan je voor 25 leuk. euro ja. gewoon een uur mee op de kantemaan ja. hangen en eens dus kijken hoe het is. Oh. Dan zou ik mensen echt aanraden ja. die denken van uh, wil ik dat een keer doen, dan is de investering wat minder hoog. Maar dan kan je wel echt kijken of, uh, of je het leuk vindt. Ja, of het wat voor je is. Ja. ja, want mensen die op het IJsselmeer zeilen bijvoorbeeld of in Friesland, die, ja. dat is natuurlijk wel heel wat anders dan op zee. Heel anders. <laughs> nou ja, als het oostenwind vlak water, dan kan het nog ja. wel. Maar alles wat aanlandig is met golven, dat... Uh, het heeft weinig met elkaar te maken. En worden mensen dan ook eerder misselijk? We dat hoor je wel eens die, uh, sesiek worden. <laughs> ja. Ja. Ja. Zijn ze dan niet zo gewend van het IJsselmeer en zo, hè? Nee, dat is maar niet dat goed. ligt natuurlijk aan de golven en zo. Ja, en of ze ja, wat ze gegeten hebben. Weet je, ja. Ik heb er over het algemeen geen last van. Maar er zijn wel eens dagen dat ik denk van oh, ik voel me ook niet. Uh, ja. Voel me ook een beetje. Je, voel je een beetje kribbig en een beetje. <laughs> iets wat dan lekker. lukt het allemaal niet zo. Ja. Ja.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 in my life.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 Dus dat is met die uh, swingboordjes op de boulevard. Oh, oh dat doe je dat ook met we... een groepje. Ja, dus het is bij ons echt sportgerelateerd wat we met uh, kinderen doen. Dat zijn die beweegbare plankjes, ja. met meerdere willetjes. Ja. ja, want dat is ook helemaal in tegenwoordig. hè? Ja, dat dus je doen we dat ook wel veel gebeuren. Uh, groepen. En dat is ook een goede training voor het golfsurfen. Oh, dat doe je hierboven met een ja. groepje op de boulevard. Vandaar ja. dat ik ze daar zo vaak zie. Yes. <laughs> en daar is dan ook weer een soort leraar bij dan, ja. instructeur. Leuk, ja. ja.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 Nou, toevallig, wij hebben overwinterd uh, op Maui dit jaar. Oh, kijk aan. Dat klinkt een beetje pekendens. Ja, dat is wel bijzonder. <laughs> en uh, daar had je dus echt hele hoge golven. Hmm. Je kent die filmpjes wat heet Jaws. Dat is de, de grootste golf ongeveer ter wereld. Ja, wauw. En uh, die had ik ook wel eens op een filmpje gezien. Maar die brak daar op dat moment. Want Zo. je moet daar een, een speciale zwelrichting ja. voor hebben. En cool. het gebeurt soms maar één keer per jaar. Maar het gebeurde dat wij daar waren.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 Nee, ja, zo... Je moet weten hoe het werkt, zeg ja, maar. Je oefenen, veel oefenen. Ja, en je materiaal goed controleren. Ja, ja wat, wat kan er misgaan? Dat die draden in elkaar gaan? Of ja, de, uh, misschien dat het een, keer een lijn zit? breekt, of dat er een knoopje. Ja. Of dat, uh, het, als dat ding opeens in de wind stuurt, ja, dan ga je er als een gek achteraan. Dus je moet, als, als jij zorgt dat alles in orde is en dat je weet wat je doet, dan is er geen gevaarlijk gevoerd. Nee, daar komt het goed.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 die kan gewoon met 500 mensen en die gaan allemaal sporten. We hebben een kidsprogramma voor 130 oh, uh, kinderen goed. en we, ze kunnen yoga, ze kunnen raften, ze kunnen kiten, ze kunnen kanoën, ze kunnen gaan cocktail shaken, We gaan met ja. de Hilly, Hilly Jansen van de gemeente, oh, ja. gaan surfboards schilderen. Oh leuk, ja. Dus iedereen wordt gewoon, kan wel doen, <laughs> dus één grote <laughs> Efteling hier dan met dingen die uh, om te doen. Ja. Ja.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 Salsa del mundo, salsa Mix Gózalo cozalo, cozalo, cozalo, cosa cozalo, cozalo, cozalo, cozalo, cozalo, cozalo, Het is Het is te gaan. Het is om te gaan. Het is tijd om te gaan. Salsa, salsa Mix Salsa Mix Soy cara de, soy cara de, soy cara de niños